In Nederland wonen tientallen kinderen... die geboren zijn bij een commerciële buitenlandse draagmoeder. De wensouders hebben flink moeten betalen... om op deze manier een biologisch eigen kind te krijgen. Zoals te zien in het tv-programma Nieuwsuur. Tot voor kort deden wensouders vooral een beroep op draagmoeders... in de Verenigde Staten. Daarvoor waren ze soms meer dan 100.000 euro kwijt. Tegenwoordig wordt ook zaken gedaan met draagmoeders in India en Oekraïne... waar ze hooguit 20.000 euro moeten betalen. In Nederland is alleen ideeel draagmoeder toegestaan. Geen commercieel. Staatssecretaris Steven van Justitie stuurt binnen enkele weken een brief over dit onderwerp aan de Tweede Kamer.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 het land uit. Eventuele EU-sancties tegen Libië gaan volgens minister Roosentaal in, zodra alle buitenlanders die dat willen het land uit zijn. Hij zei dat in de Tweede Kamer. De Europese Unie heeft sancties aangekondigd, maar nog niet duidelijk is wat die inhouden. Volgens diplomaten wordt gedacht aan een wapenembargo en het bevriezen van Libische tegoeden.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 En in de Champions League heeft titelhouder Internationale thuis verloren van Bayern München. In een herhaling van de finale van vorig jaar werd het 1-0 voor de ploeg van Louis van Gaal. Het doelpunt werd in blessuretijd gemaakt door Cuomo's. In de laatste achtste finale werd het in Frankrijk tussen Olympique Marseille en Manchester United 0-0. En de returns zijn over drie weken. Het weer, vannacht vooral in het oosten nog enige tijd motsneeuw... en vanuit het westen gaat het geleidelijk overal regenen. Ook morgenochtend eerst nog regenachtig. In de middag wordt het droog, maximaal tussen 3 graden in Groningen... en 8 in Zeeland. Vrijdag is het bewolkt en zacht met kans op motregen. Dit was het NOS Journaal. Een idee voor iedereen die meer uit zijn belastingaangifte wil halen.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 you, Masekela. Don't go lose it, baby. Goedenavond, welkom bij het Oog op Woensdag. Het regime van de Libische leider Gaddafi schijnt te wankelen. Er zijn berichten over militairen en politieagenten die overlopen. Wij richten ons vanavond op de vluchtelingen. Nu nog met weinigen, maar naar verwachting binnen niet al te lange tijd met zeer velen. Vier jaar geleden deed het CDA het geweldig bij de provinciale statenverkiezingen. Maar hoe hoger de klim, des te dieper de mogelijke val... Hoe doet het CDA het nu in de provincie? Leven en werk van George Orwell waren nauw verbonden met de plekken waar hij het verbleef. Zijn leven was een aaneenschakeling van verhuizingen. Schrijver Marco Dane volgde de voetsporen van Orwell en schreef er een boek over. En er is live muziek door Alex Rooka. Maar eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 23 februari. De dag na de strijdlustige toespraak van de libische leider Gaddafi. Zijn redenvoering is zacht gezegd niet goed gevallen in de internationale gemeenschap. De Verenigde Naties hebben de toespraak veroordeeld. Volgens de libische VN-viceambassadeur moet het ergste nog komen. I think the Gaddafi statement was just a code for his collaborators to start the genocide against the Libyan people. Genocide op zijn eigen volk dus. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Rozental, wist niet wat hij hoorde toen hij Gaddafi op tv zag speechen. Dit gaat een plaats krijgen in de rij van de ergste dictatoriale verbale uitbarstingen in de geschiedenis. Ook vanuit onverwachte hoeken kritische nood. De Iraanse president Ahmadinejad, zelf ook geen fijnzillig speecher, noemde de toespraak verschrikkelijk. Het is hard te imagine dat er een persoon can die zijn eigen mensen kan bombard of bombarderen. Dat is echt should Mensen moeten vrijheid hebben. En luistert u even naar Obama. As I said last week, we strongly condemn the use of violence in Libya. The American people extend our deepest condolences to the families and loved ones of all zijn been killed and injured. The suffering and bloodshed is outrageous en het is onacceptabel. Ja, contact met correspondent Ron Linker in uh, de Verenigde Staten. Ron, dit was de eerste keer dat Obama iets zei hè, over Libië. Ja, dat klopt. Tot nu toe had uh, het State Department uh, het overgelaten aan Hillary Clinton... minister van Buitenlandse Zaken... of er was een schriftelijke verklaring van het Witte Huis. Maar nu, om uh, dat beeld extra kracht bij te zetten... verscheen dus, uh, de president zelf uh, in het Witte Huis. En hij vertelde dat uh, diverse gezanten de komende dagen naar internationale hoofdsteden zullen worden gestuurd... om samen met de internationale gemeenschap op te treden tegen Libië. Dus bijvoorbeeld minister Clinton gaat maandag naar Genève om daar bij de Mensenrechtenraad uh, de uh, mensenrechten schendingen in Libië te bespreken. Kortom, de Amerikanen willen het niet alleen doen. Ze willen gaan samenwerken met andere landen. Ja, maar goed, het, het, het klinkt ook heel machteloos... samen de mechte, mensenrechten schendingen bespreken. Ik bedoel, uh, leidt het ook tot iets concreets? Nou, dit was uh, de korte toespraak, uh, Claire. Ja, heeft vijf minuten geduurd. Ik kan er ook niet meer van maken. Maar, uh, <laughs> Ik verwijder het jou de, ook niet. <laughs> de Amerikanen hebben simpelweg niet de, de middelen op dit moment om uh, uh, uh, ja, op eigen houtje in te grijpen in het land. Het is geïsoleerd. Er zijn nauwelijks diplomatieke betrekkingen mee. En we zijn de tijd voorbij dat uh, de Amerikanen het leger erop afsturen om een uh, dictator af te zetten. Zo is het, Ron Linker vanuit de Verenigde Staten. Vannacht landt het eerste toestel met Nederlandse evacuees uit Libië op Eindhoven Airport. Buitenlandse Zaken kijkt tevreden terug op de vlucht. Je kunt je voorstellen dat mensen een, een moeilijke tijd achter de rug hebben gehad. En soms ook uh, lastige ervaringen hebben gehad om bijvoorbeeld naar de luchthaven te komen. Dus uh, ik heb begrepen dat zowel bij het stijgen als bij het landen er een applaus klomt. Dus er was een gevoel van opluchting. In Libië zitten nog zo'n 70 Nederlanders. Morgen vertrekt weer een toestel van de luchtmacht om ze op te pikken. Het is een drukte van je welste op het vliegveld van Tripoli, vertelt deze vrouw die weer veilig in Nederland is. Volgens haar proberen duizenden mensen de luchthaven binnen te dringen. Binnen in de luchthaven lagen er nog eens 5.000, maar nu lagen er buiten de luchthaven, in de gietende regen en in de kou, ik denk 20.000 als het niet meer waren. Het was uiterst moeilijk en vechten om, om erdoor te geraken. Intussen neemt de macht van Gaddafi met de dag af. Opstandelingen hebben bijna het hele oosten van het land in handen. In de stad Misrata werd een monument van de Libische kolonel bruut naar beneden gehaald. Dan de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Over precies een week mag u gaan stemmen.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 die illegale hennepkweek harder aanpakt. Maximaal drie jaar cel moeten overtreders krijgen. De minister wil ook handlanger straffen. Maar om wie gaat het dan? Daar heb je natuurlijk allemaal uh, uh, mensen die uh, diensten leveren. Dat is niet erg concreet. Om wat voor diensten gaat het dan? Ik heb zelfs ook uh, uh, gehoord uh, containers die gegraven worden... waar allemaal rare dingen mee doen... Het blijft wat zweverig. Maar eigenlijk wil de minister zeggen: Illegale hennepteelt moet dus hoog gestraft worden. En de voorbereiding ook. Opstelten noemden ook de grow shops. Dat zijn winkels waar benodigdheden voor thuiskwekers verkocht worden. De branche is sceptisch. Het plan van de minister haalt niets uit, zegt deze growshophouder. Om komkommels te laten groeien... Daar heb je precies dezelfde lampen van nodig als je een wietplantje wil laten groeien. Geen probleem dus voor de groeiewinkels. Gewoon een kwestie van de bordjes aanpassen. Ik mag hier inderdaad alle informatie verstrekken... over het kweken van uh, mooie grote rode sappige dikke tomaten. Dat was nieuws vandaag op Radio tv. En de krant van morgen werd gelezen door Trudy Venrig. De politie komt in actie tegen hotelprostitutie. In de Volkskrant is te lezen dat de politie receptionisten... en kamermeisjes gaat lesgeven in het herkennen van prostituees... Escortmeisjes mogen een hotelgast bezoeken, maar prostituees overtreden de wet als ze voor een langere tijd een kamer huren. Het is de bedoeling dat het personeel sneller alarm slaat als vrouwen klanten ontvangen in een hotelkamer. Dat is verboden. Vaak zijn de prostituees het slachtoffer van vrouwenhandelaars. De driedaagse cursus is een initiatief van het politieteam dat vorige maand de website van het escortbedrijf susana.com uit de lucht haalde. Verhalen over vrouwen die betaalde seks aanbieden in hotels doen al jaren de ronde. Volgens grote hotelketens is dat moeilijk te bestrijden, omdat ze vaak niet merken dat prostituees een hotelkamer als werkplek gebruiken. In Apeldoorn is Tramaland over een stoep. Niet zomaar een stoep, maar een groene stoep. Het bestaat uit betonnen platen met daartussen ruimtes van zo'n 20 centimeter, waar binnenkort gras in moet groeien. De 25 gehandicapte ouderen van een woonvoorziening in de straat noemen het in de Telegraaf inmiddels de stomste stoep van Nederland. Want mensen blijven met hun stok in de grond steken en met de rollator is het alleen maar geen doel. De gemeente Apeldoorn bevestigt dat het om een heel prestigieuze stoep gaat. Het trottoir maakt deel uit van het nieuwe groene plan voor de wijk. De gemeente wil afwachten of het lopen makkelijker gaat als er eenmaal gras tussen de betonnen platen groeit. De boze ouderen hebben het project inmiddels een naam gegeven, de Grafzerken. Want zo ziet de rij van zo'n 400 meter aan betonplaten eruit. Trouw vindt het een goed voorstel van de Europese Commissie... om voormalig slachtafval weer toe te staan in veevoer. Sinds 2000 mag in veevoer geen slachtafval meer worden verwerkt. Aanleiding is de gekke koeienziekte, ofwel BSE. Mensen die vlees van besmette runderen eten... kunnen hiervan de fatale ziekte kroetsveld jacob krijgen. Het is volgens de kram terecht dat het verboden is... om slachtafval te voeren aan runderen. Maar varkens en kippen kunnen helemaal geen BSE krijgen.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 Het verbranden van potentieel veevoer is volgens de krant niet te verdedigen als je duurzaamheid serieus neemt. De gemiddelde Nederlander heeft het in huis. Een potje vitamine C of nog liever multivitamine met wel 22 verschillende vitamine en mineralen. Veel mensen zweren dat ze er baat bij hebben. De Consumentenbond en hoogleraar en voedingsleer Jaap Seidel denken daar in het AD anders over. Volgens Seidel zijn de meeste vitamine geldklopperij. Elke euro aan vitamine C plas je er bijvoorbeeld zo weer uit. De Consumentenbond roept vitamineslikkers op om de pillen niet langer te kopen. Sterker nog, de bond wil dat ze een protest sturen naar fabrikanten van vitaminepreparaten. Die zouden op de verpakkingen niet langer mogen vermelden dat hun product goed is voor de gezondheid. En dan echtparen met slaapproblemen. Die moeten overwegen om apart te slapen. In het Nederlands Dagblad is de toonaangevende Britse slaapspecialist Neil Stanley aan het woord. Volgens Stanley is het historisch gezien nooit de bedoeling dat echtparen samen in één bed slapen. In het Oude Rome werd het tweepersoonsbed alleen gebruikt om seks te bedrijven. De moderne traditie van het echtelijk bed is begonnen tijdens de industriële revolutie, toen mensen door de kleine huizen gedwongen waren om in een tweepersoonsbed te slapen. Samenslapen leidt volgens de specialist tot een ondiepere slaap. Dat komt bijvoorbeeld door het gedraai en gesnurk van de ander en het getrek aan de dekens. Slechtslapen kan leiden tot depressie, hartproblemen en beroertes. Volgens de specialisten geven mensen elkaar voor het slapen... gaan een knuffel om daarna naar de andere kant van het bed te rollen. Dus waarom zouden we op dat moment niet kunnen overstappen naar ons eigen bed? Zegt de specialist, die zelf overigens ook apart slaapt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ha, en wij hebben in de studio live muziek. En dat is altijd leuk. En vandaag staan hier met z'n tweeën Alex Roeka en Maarten Koijman. De een zingt... En de andere, nou ze spelen allebei gitaar zo te zien. Wat is het eerste nummer wat jullie gaan zingen? In het zonlicht staan heet het. Ga je gang. 1, 2, 3, 1, 2. Je was mooi op de trappen, mooi op de drempel, mooi in de gang. Je liet het vloerkleed kleuren, de kamer geuren tot diep in het behang. Je was mooi toen de sneeuw ging vallen, en mooier nog op het ijs. Het mooist was je in de nevel, en zonder te weten wijs. Kon ik vergeten, ik zou opnieuw beginnen, kon ik vergeten, ik zou weer gaan. De straten in, opnieuw beminnen, met jou in het zonlicht staan, in het zonlicht staan. Je was mooi in de bossen, mooi in de duinen, mooi langs de kust Je liet de avond vonken, de stilte ronken door de laa lucht Je was mooi toen de band ging spelen en mooier nog bij dat lied Toen het zo mooi was omdat het zo zwierde en slapen dat wilde je niet kon ik vergeten, ik zou opnieuw beginnen. Kon ik vergeten, ik zou ik gaan. De straten in, opnieuw beminnen. Met jou in het zonlicht staan. In het zonlicht staan, zoals toen in het veld op het eiland net wakker geworden. In die schapenstal met het hooi van de nacht. Als een tooi in mijn haren en geen spriet die bewoog. In het Bijbelse Dal, toen de boomtoppen ginds Aan het eind van de landweg gingen branden met het vuur van de eerste dag. En ik daarachter de lokkende geur van de zee wist. Die ochtend vol vogels voordat ik je zag. Ja, kon ik vergeten, ik zou opnieuw beginnen. Kon ik vergeten, ik zou ik aan. De straten in, opnieuw we binnen, met jou in het zonlicht staan. Ja kon ik vergeten, zou het nieuw beginnen. Kon ik vergeten, ik zou ik aan. De straten in, opnieuw we binnen, met jou in het zonlicht staan. In het zonlicht staan. In het zonlicht staan Alex Roeka en Maarten Koeyman en ze komen later deze uitzending nog een keer terug. Ja, uit Libië vluchten duizenden mensen naar buurland Egypte op dit moment. En bij de grens tussen Egypte en Libië bevindt zich verslaggever Koert Lindweyer. Vlak voor de uitzending vroeg ik hem hoe druk het daar is. Als je vanaf Cairo hier naartoe rijdt, dan zie je de eerste busjes volgepakt. Met uh, passagiers, met matrassen, televisies, uh, tafels, stoelen op, uh, op het dak. En als je dan heel dicht bij de grens komt, bij het stadje Saloum, dan is het opeens een chaos. Echt onvoorstelbaar. Bijna lange kilometers met busjes, minibusjes, maar ook grotere bussen die staan hier te wachten op. Die duizenden vluchtelingen die uit Libië hier naartoe trekken. En kennelijk gaan die bussen ook Libië in om daar de Egyptenaren op te halen. En ik begrijp het jouw verhaal dus dat het voornamelijk Egyptenaren zijn die daar werken in Libië en dat het nog geen Libiërs zijn. Of wel? Nee, ik heb alleen maar Egyptenaren gesproken. Oh. Bovendien worden zij dus geholpen door de Egyptische overheid om ze daar weg te halen. Ja. De, de grens is dicht, maar alleen hier is de grens opengehouden om die Egyptenaren het land uit te krijgen. Oké, okay. en wat voor verhalen vertellen deze vluchtelingen? Uh, zoals altijd met vluchtelingen moet je het misschien toch met een korreltje zout uh, nemen, maar de verhalen zijn vrij consistent. Uh, nadat het oosten van Libië in opstand kwam tegen Gaddafi, is de Libische leider in het uh, tegenoffensief gegaan. Dat is gebeurd, vertellen deze mensen, door zwarte Afrikanen. Je weet, we zitten hier in Noord-Afrika, dus de mensen zijn licht gekleurd. Het gaat dan om zwarte Afrikanen ten zuiden van de Sahara. Dus dat zijn huurlingen? Dat zijn kennelijk huurlingen. Als je mensen vraagt, wat, wie zijn het dan? Dan zeggen ze alleen, we hebben ze nooit eerder gezien. Het zijn of huurlingen of het zijn overblijfselen van rebellenbewegingen... die destijds gesteund zijn door Gaddafi-rebellenbewegingen... in Liberia, Sierra Leone, noem maar op. Uh, in ieder geval had opeens Gaddafi daar de beschikking over. Die mensen zijn in de aanval gegaan tegen burgers... en de mensen, de gevlucht tegen je vertellen... dat veel... ...van deze zwarte Afrikanen... ...vervolgens ook weer vermoord zijn... ...door Libische uh, uh, burgers. De stad Benghazi wordt nu gecontroleerd... ...door jongetjes met geweren, ...zoals mensen mij dat vertellen... ...die boezemen ook angst in... ...maar niet zo als tijdens de wraakacties... Uh, ...eerder deze week, eind vorige week. De grote vrees nu is bombardementen. Men vreest voor bombardementen van... Het Gaddafi-leger op Be uh, Benghazi, omdat deze gedente van Libië dus openlijk in rebellie is nu tegen de Libische leider. Goed, dankjewel. Koert Lindijer op de grens van Egypte en Libië. En ik praat verder over de vluchtelingen uit Libië met correspondent in Italië, Bas Mesters. Um, want Italië vreest de komst van honderdduizenden vluchtelingen uit Libië, Bas. Nu zijn het nog enkele duizenden Egyptenaren. Is het aantal van honderdduizenden niet overdreven? Ja, dat vindt ook de UNHCR tot nu toe. De vertegenwoordiger van de UNHCR in Italië. Die noemt het prematuur, dit soort cijfers. Maar dit zijn wel de getallen waar de ministers van binnenlandse zaken... en buitenlandse zaken in Italië mee schermen. Zij wijzen erop dat er in totaal anderhalf miljoen mensen uit de streken... ten zuiden van de Sahara in Libië zitten als gastarbeiders... of afwachtend al veel langer om de oversteek te maken richting Europa. Samen met Libië is uh, twee jaar geleden dat plan ontwikkeld om voor de Libische kust te patrouilleren. En juist dit soort mensen onmogelijk te maken om naar Europa te komen. En men vreest dus dat als uh, die patrouilles stoppen of niet goed uh, uitgevoerd worden. En als de chaos maar toeneemt. Dat het met name dus niet alleen de Libiërs. Maar vooral ook de Afrikanen zijn uh, die, um, die de overtocht zouden kunnen gaan wagen. Ja. Maar het kan natuurlijk ook zijn. En dat is waarschijnlijk ook zo. Dat dit alarmisme. Gebruikt wordt op dit moment door de regering Berlusconi om een beetje af te leiden van andere misstappen... die uh, Berlusconi in de afgelopen dagen en weken heeft gemaakt. Ja, dat is niet denkbeeldig. Maar, maar, maar toch, um, heeft Italië dan ook al plannen... Uh, om die eventuele vluchtelingen op te vangen? Ja, op dit moment wordt er uh, op Sicilië vooral gekeken... of er niet vluchtelingenkampen kunnen worden ingericht... Uh, men, de, men denkt aan tentenkampen. Er is ook een grote NAVO-basis NAVO, um, uh, die leeg staat... Die, die mogelijk 7000 mensen zou kunnen opvangen. Dus er wordt over nagedacht. En tegelijkertijd vuren ze verzoeken af op Europa... om een fonds van 100 miljoen euro ter beschikking te stellen. Ze zeggen het is een kwestie van heel Europa, van de 27. Maar tot nu toe is er niet veel meer dan een paar vliegtuigjes... deze kant op gekomen vanuit Europa en 30 man... Om, uh, om de asielzoekers te horen. Europa staat op het standpunt... Uh, vooralsnog zijn er weinig mensen. Asielzoekers hoeven we niet te verdelen over Europa... wat Italië ook vraagt. Alleen mensen die asiel krijgen... hoeven we te verdelen over Europa. Dat is de regel. En Duitsland heeft laten weten... in de tijd dat er uit de, uit de Balkan veel vluchtelingen naar ons kwamen... toen stonden jullie ook niet klaar om... Uh, om Solidair te zijn, nee. nou goed, een, een, een stroom vluchtelingen zal natuurlijk druk op de economie van Italië. Maar überhaupt, hè, in hoeverre heeft een val van het regime van Gaddafi uh, verder nog economische gevolgen voor Italië? Want die econo ec economieën zijn nogal verweven met elkaar. Ja, er is eigenlijk geen land, geen westersland wat zo verweven is met. Uh... Libië dan Italië. Het is een oud-kolonie van uh, Italië ja. Libië... van 1911 tot 1943. Um, de grootste investeerder in Libië is de oliemaatschappij Annie van Italië. Die hebben vorig jaar een contract afgesloten voor 28 miljard dollar... voor 25 jaar om olie te kunnen boren daar. Er zijn 125 Italiaanse bedrijven in Libië. Dat gaat om bouw, infrastructuur, maar ook uh, veiligheid, uh, wapens... Uh, ziekenhuizen, er wordt van alles gebouwd totale belang zou 40 miljard zijn uh, in, uh, in Libië en anderzijds is er ook heel veel uh, Gaddafi heeft heel veel oliedollars geïnvesteerd in Italiaanse bedrijven bijvoorbeeld in de voetbalclub Juventus waar hij een belang in heeft maar ook in uh, de grootste bank van Italië Unicredit de grootste aandeelhouder van die bank is um, de centrale bank van Libië en een Libische investeringsmaatschappij en die bank Unicredit die is echt... Uh, daar, daar houdt men het hart vast, men durft hmm. er gewoon niet over te praten. Het is zelfs zo erg dat ze hun vicepresident op dit moment gewoon kwijt zijn. Ze zoeken naar hem, dat is een Libiër, dat is de president van de Centrale Bank van Libië. En ze kunnen hem niet vinden, hun vicepresident. Dus Unicredit is een beetje, uh, weet even niet waar ze het uh, uh, zoeken moeten op nee. dit moment. Heer, nog even over Berlusconi. Uh, hij had altijd goede contacten met Gaddafi, uh, min of meer bevriend, heb ik me laten vertellen. Is het denkbaar dat Gaddafi politiek asiel krijgt in Italië? Um, misschien dat Belusconi persoonlijk het nog wel zou willen doen ook, maar ik denk dat iedereen in zijn omgeving. Het zal afraden, omdat hij al zo negatief is gereageerd op de uitlating van Berlusconi... dat hij in deze tijd, dat Gaddafi het zo druk heeft, hem even met rust wilde laten. Hij heeft heel lang gewacht met reageren en het veroordelen van Gaddafi. Um, de negatieve kritiek die daarop kwam vanuit uh, de westerse wereld... die was zo sterk dat ik niet denk dat ze snel Gaddafi hier politiek asiel gaan aanbieden. Maar je weet het nooit. Je weet het nooit. Bas Mesters vanuit Italië. Dan is het weer tijd voor live muziek. Alex Roeka uh, staat alweer klaar. Maarten Kooyman zit nu achter de toetsen trouwens. Ik wil even voordat jullie gaan beginnen nog even wat vragen. Want je achtste cd is verschenen. Uh, Zachtaardig vergooid is de titel. Uh, waar verwijst die titel naar? Nou, eigenlijk naar een meer algemeen menselijke uh, toestand. Ik heb het gevoel dat we in, deze, in dit tijdsbestek een beetje allemaal vergooid zijn. Maar wel op een zachtaardige manier. Maar in welk opzicht ver vergooid? Nou, vergooid door, door, door, door, door de goden eigenlijk. Hè? Door de goden vergooid. Ja, door de goden op aarde gegooid zo. <laughs> in de steek gelaten. Ja, ja. En hey, vroeger stond je vaak alleen op het podium. Goed, nu zijn jullie met z'n tweeën maar op die CD met een grotere band. Is dat wennen? Nou, nee, ik heb altijd wel met de band gespeeld ja? hoor. Ja, ja, ja, ja. Zeker uh, op de CD's en uh, nu in het uh, theater ook. Uh, de flinke band achter me. En dat, ja. Uh, ja, dat hebben de liedjes wel nodig. Die zijn zo wat steviger geworden en wat, uh, wat uitgebreid. Ja, meer poppy. Vroeger was het meer kleinkunst, meer chanson. Ja. Nu is ja. het wat Pop, is dat, een, ja. is dat een bewuste koerswijziging? Ja, ja, ja, ja, ja. ik probeer een beetje de, de, de poëtische gevoeligheid van het chanson... te combineren met het onderbuikgevoel van de popmuziek. Zo, daar, daar ben ik eigenlijk mee bezig. Nou, dan gaan we, Voordat wij deze zin zijn vergeten, gaan we er snel naar luisteren. De vrouw op de trap. Ik kwam in een straat waar schaduwen kropen. De muren breekten verzet. Achter een deur scheef in haar roestige hengsels klonk een valse trompet Op een trap in de schemer van een dag zonder DNS zat een vrouw door ratten bespied Ze zei me te kennen van jaren geleden Maar ik herkende haar niet Waar ben je gebleven, vroeg ze? Wat heb je gedaan? Waar ben je geweest al die tijd? Je ziet eruit als door de hel gegaan. Ik bleef naar haar kijken, het blauw van haar ogen, de kleur van kracht en verdriet. Ik probeerde het alle macht te verdwijnen. Maar dat lukte maar niet. Ik moest denken aan bergen, mistige wegen, omhoog en even later weer neer. De herinnering echte meer en dieper dan de werkelijkheid van mijn leer. Ik was aan het zoeken, zei ik, maar misschien was het alleen maar een vlucht? Of het stomme verlangen naar leven, naar leven, liefde en lucht? Ze richtte zich op, schikte haar kleren, verdween in een donkere gang. Maar ik kon niet anders dan achteraan gaan, en het leek levenslang. We dreven de liefde Op het stoffige zolder Zonder streling of zoen Als de sombere plicht Bij de komst van de lente Zoals dieren dat doen En ik liet haar daarachter Met ons verleden Het litteken Van de strijd En strompelde weg uit die ongure straat, naar de verloederde rest van mijn tijd. Ja, het klinkt echt mager, maar ik zit hier ook in mijn eentje. De vrouw op de trap. Hartelijk dank, Alex Roeka en Maarten Kooijman.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 Vanavond het laatste deel van onze serie over de Provinciale Statenverkiezing. Eerder behandelden we de VVD, de PVV en de Partij van de Arbeid... en nu is het de beurt aan de partij die de grootste klap dreigt te krijgen, het CDA. Politiek redacteur Hans Andringa. Het CDA is nog lang niet uit de problemen. Na de emotionele partijbijeenkomst in Arnhem vorig jaar... waar met de nodige pijn in het hart een meerderheid besloot in zee te gaan met de PVV... is de rust een beetje teruggekeerd. Een beetje. Want de kiezers lopen nog steeds weg. Niet alleen in de steden loopt de CDA aanhang terug. Ook in de landelijke gebieden, waar de partij altijd sterk was... zoeken de kiezers bij andere partijen hun heil. Volgens Peilingen dreigt in Zeeland de helft van de zetels verloren te gaan. In Gelderland twee derde. En in Limburg houdt het CDA nog een derde van de zetels... in het gouvernement, het provinciehuis, over. Landelijk ontstaat zo het beeld dat het CDA dreigt te worden gehalveerd in de provincies. Een van de weinige lichtpuntjes is Overijssel. Hier hoopt het CDA het verlies beperkt te kunnen houden. Daarmee is maar een deel van het verhaal verteld. Het CDA heeft geen aansprekende leiders meer. Balkenende is weg, Maxime Verhagen is weinig populair... en voor Jan Kees de Jager en Henk Bleker lijkt het nog iets te vroeg. Er is geen politiek leider meer, geen partijvoorzitter... en geen duidelijk zichtbare fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Dat het kabinet op 2 maart een meerderheid haalt in de Eerste Kamer... is voor het CDA van levensbelang. Zonder die meerderheid verliest de ploeg van Mark Rutte... een deel van zijn slagkracht. En een voortijdig einde van het kabinet is dan denkbaar. Maar nieuwe verkiezingen is wel het laatste... waar het CDA onder deze omstandigheden op zit te wachten. Twee gasten... Raymond Knops, CDA Tweede Kamerlid, Limburger... en Jan Mededorp, presentator en redacteur van RTV Oost. Welkom, beiden. Dankjewel. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, meneer Knops. Uh, een slachting dreigt voor het CDA in Limburg. Nu nog 18 zetels in provinciale staten. Er worden er zes volgens de peilingen verwacht. Ja, dat is een dreigend verlies van twee derde van de stemmen. Het lijkt wel een afrekening. Nou ja, je kunt in ieder geval constateren dat CDA de afgelopen decennia in Limburg een hele belangrijke rol heeft gespeeld. En ook keer op keer ja, het vertrouwen van de kiezer eh, gekregen heeft. We hebben de afgelopen keer, vier jaar geleden, een geweldige uitslag eh, behaald. Ja, we zitten nu, eh, de redacteur beschreef het al, die andere jaar, eh, we zitten nu in een situatie dat we er gewoon wat moeilijker voor staan als CDA, ook landelijk. Ja. En dat ja, peilingen zijn peilingen, u zei het net in uw introductie al, maar dat het erop lijkt dat wij eh, dat wij gaan verliezen. Um, wij hebben een goed verhaal, maar ja, elke partij maakt het wel eens mee... dat je in een situatie zit dat het intern even wat minder gaat... terwijl je toch een goede boodschap hebt. En Helaas zitten wij nu in die situatie. Uh, wij zullen er uiteraard alles aan doen om die kiezer uh, wel uh, te overtuigen... om op het CDA te stemmen. Ja. Maar ik geef toe, uh, uh, de vooruitzichten zijn wat dat betreft uh, niet al te best. Maar hoe verklaart u het dat Limburg het CDA zo zat is? Ja, dat is een, een heel lastig te verklaren. Uh, uh, we kunnen eigenlijk constateren dat Limburg de afgelopen decennia... wat ik al zei, het CDA altijd gesteund heeft. Eigenlijk ongeacht hoe het CDA het landelijk deed. En wat je nu ziet, met de opkomst met name van de PVV... dat er een soort van vluchtheuvel gecreëerd wordt... waar ook veel CDA-kiezers nu hun, uh, hun toevlucht zoeken. Ja. Het heeft ook te maken met een stukje onzekerheid, denk ik. Onzekerheid over de persoonlijke situatie. Onzekerheid over de wereld, de toekomst van, van Nederland. Um, en ja, veel mensen denken misschien toch van... laten we eens een keer bij een ander proberen en eens kijken hoe ja. dat uitpakt. Maar goed, u, u verwijst dus meteen naar de PVV. Overigens, is het natuurlijk niet alleen zo dat uh, heel veel CDA's op de PVV gaan stemmen. Er zijn er ook die helemaal niet meer gaan stemmen, natuurlijk. Nou, wij hadden natuurlijk traditioneel een, een achterban die altijd uh, kwam stemmen. Dat, uh, dat is van van Oudsherren. En zo. dat is ook al verdwenen? Ja, we zien ja. de laatste jaren dat onze achterban uh, net zo goed opkomt of net zo slecht opkomt als ja. andere partijen. Ja. Maar goed, u verwijst naar die PVV. Waarom doet de PVV het dan zo goed? Ja, de PVV is natuurlijk een partij die thema's aanroert... die um, historisch gezien in Limburg het goed doen. He, Limburg voor de Limburgers, um, toch een bijzondere positie in Nederland. Afstand tot Den Haag. En de PVV heeft natuurlijk een leider die uiteindelijk Limburger is. En ook, uh, zeker als er elke keer verkiezingen zijn... Uh, zijn afkomsten uh, nog eens goed te oh ja. uh, voorkomen. En u hebt uh, geen leider die uh, Limburger is? Nou, we hebben heel veel Limburgers. We hebben ook heel veel goede Limburgse uh, politici. Maxime Verhagen wil geen leider zijn, hè? Ja, Maxime Verhagen zit natuurlijk als vicepremier in het, in het kabinet. Ja. Heeft daar een hele belangrijke positie. En ook Limburger. En Limburger. Hij ja. is al jaren weg, maar het is een goed te horen dat hij uit onze provincie komt. En ja. ook zeer betrokken Limburger. Ja. Uh, maar uiteindelijk, u gaf net zelf aan. Het CDA zit op dit moment in een, uh, we zeggen, in een situatie waarin een aantal zaken nog niet duidelijk zijn. Dat is lastig als je de verkiezingen hebt. Maar dat biedt ook weer perspectief op de toekomst. Uh, dus uiteindelijk zullen die vragen die nu nog resten, die zullen beantwoord worden. Maar niet voor 2 maart. Nou ja, goed. De, de vraag die rest is natuurlijk toch ook wat heeft Wilders dat Maxime Verhagen niet heeft. Ja, kijk, Wilders zal er nog wel achter komen dat... Um, uh politiek niet alleen is uh, roepen... Uh, wat er allemaal verkeerd is... En, uh, en het heel scherp neerzetten. Iedereen die politicus is, die, uh, moet zich realiseren... dat er een moment komt dat je al die beloftes... die je in campagnes doet, ook moet gaan waarmaken. En Dat noemen wij uh, ja, verantwoordelijkheid nemen. Dat hebben wij de afgelopen jaren in Limburg gedaan. Uh, met succes, zeg ik u. Alleen, ja, uh, op dit moment zijn de peilingen... Hè, voor wat het is, ja. uh, die zien, zien er niet zo goed uit. Maar ook een partij de PVV... die dadelijk wellicht het vertrouwen gaat krijgen... van veel mensen, zal dat vertrouwen... moeten gaan waarmaken. En eendags mm -hmm. vliegen... Ja, daar zitten we niet op te wachten. Uh, dus het is een, eigenlijk een oproep aan alle politici... om hetgeen wat je in de campagne neerzet, om dat ook daarna uh, waar te maken. U daagt dat... de PVV nu in feite uit om nu maar eens verantwoordelijkheid te nemen. Ja, dat is precies hetgene wat ik zeg. Want het is natuurlijk heel comfortabel om in de, in de coalitie zeg maar, van alles te roepen. Uh, maar de praktijk, uh, zeg maar, waar een samenleving met heel veel uh, kleuren en varianten zit, om dat bij elkaar te brengen, dat vergt ook stuurmanskunst. En dat is niet alleen maar hard schreeuwen, maar dat is ook uh, proberen een aantal zaken voor elkaar te krijgen. En okay. dat is iets wat de PVV nog niet heeft kunnen bewijzen. Nee, uh, want ze zijn, meer zijn er omdat niet Ik dat u alleen maar een gedoogpartner wilde hebben bij de PVV. Ja, dat was op landelijk niveau. Er zijn ook ja. hele goede redenen voor. Dat weten we waarom uh, wij niet met de PVV mm -hmm. in een uh, in regering uh, uh, maar de PVV uh, noblesse oblige, mocht de PVV uh, landelijk en ook in Limburg een goede uitslag maken, dan zullen ze ook hun verantwoordelijkheid uh, moeten gaan nemen. Oké, okay, we gaan naar Overijssel, naar Jan Medendorp. Uh, meneer Medendorp, Overijssel is de provincie uh, waar het met het uh, dreigende slagveld voor het CDA nog mee lijkt te vallen. Ook peilingen natuurlijk. Maar slechts een derde van de zetels uh, uh, dreigen daar kwijt te raken. Hoe verklaart u dat? Weet ik niet. Uh, het zijn natuurlijk, uh, als wij naar Overijssel kijken... Uh, wonen daar natuurlijk van ouds oudsher... Uh, daar toch vooral uh, de CDA-anhangers, platteland... een uh, deel de Bijbel... <coughs> Nee, maar niet kwalijk. Een deel de Bijbelbelden. Uh, je hebt Staphorst natuurlijk, je hebt reizen, je hebt die, die, die gebieden. Ja, dat is ontzettend, uh, zijn ontzettend christelijke gebieden. En die blijven trouw achter hun uh, partijen staan. Nou ja, ook weer niet zo trouw, want er is toch een derde... Uh, ik bedoel, CDA is de grootste ge geweest. En dreigt ja, nu toch een derde, leeg, Ja, dus, nu een derde van zijn kiezers kwijt nee, te Nee, dat klopt wel, maar in ja. vergelijking met de, de rest van het land... Uh, wat u zelf net ook zegt, valt het nogal mee. De ja. CDA in Overijssel doet er alles aan onder leiding van uh, lijsttrek. Theo Kerk, om in ieder geval na de verkiezingen... de grootste partij in Overijssel nog te zijn. Want dan hebben ze in ieder geval nog iets om, uh, om op verder te ja. bouwen. En, en hoe doet de PVV het daar? Omdat... Ja, volgens de peilingen van RTVO's die gehouden zijn... en volgens van de regionale krant... Ja, doen ze het heel slecht. Uh, ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat die PVV in Overijssel groter wordt dan de peilingen uh, aangeven. Hoe kan dat dan? Omdat in Overijssel, ja, ik kan niet voor alle uh, provincies praten... maar in ieder geval in Overijssel weet ik... is het toch een beetje ja, ja en uh, dan bedoelen ze nee en omgekeerd. Men durft dat niet vooruit te komen nee, dat men PVV de Amsterdammer stemt? Is er trots op dat, of de Rotterdammer is er trots op dat hij op de PVV stemt in uh, Raal. Dan kan ik u verklappen, lopen ze daar niet mee te kopen. Nee, nee. Maar waarschijnlijk gaan ze het dus toch wel doen. Wat zijn de grote thema's in Overijssel? Zijn dat landelijke thema's of zijn dat uh, provinciale thema's? Ja, allebei. Uh, wat een mm. beetje genant is, is dat uh, de PvdA, zowel de PvdA en de CDA Cohen en Maxime Verhagen... die hebben we geloof ik in twee weken tijd drie keer voorbij zien vliegen. Nou, wij met het oog op morgen willen de heren nog wel eens aanschuiven... maar als wij wat van ze willen, moeten we dat hebben we zijn in 2014 geloof ik aan de beurt. Maar nu konden we ze krijgen wanneer ze wilden. En daarnaast uh, uh, is het toch een beetje... er zijn eigenlijk twee belangrijke thema's uh, die in Overijssel spelen. Dat is toch de strijd tussen het platteland en de grote stad. Er mm. is dus heel veel geld in de afgelopen jaren naar het platteland gegaan... Uh, onder leiding van het CDA en de PvdA zegt... we moeten dat naar de economische motoren brengen. En dat zijn de vijf grote steden. En daarnaast de infrastructuur, waar een heleboel over te doen is uh, rijkswegen. Want jullie hebben hier in het westen, ja, ik zeg jullie, want ik woon natuurlijk zelf ook in ja, Nederland. Ja, ja, ja. <laughs> uh, hebben hier in ieder geval vrij veel rijkswegen. Bij ons zijn er ook like, een stuk of drie, vier. En uh, voor de rest veel provinciale wegen. En daar wordt veel over gehakketakt. Wat moet doorgetrokken worden, wat moet verbreed worden. Ja, en dan zijn de, de, de rechtse partijen, de CDA en de VVD, die vinden dat, dat, dat er toch wel veel asfalt uh, moet komen. En de wat linkse partijen, zoals ze dat maar even klass klassiek noemen, die vinden van niet. Ja, uh, meneer Klops, u bent er nog hè, in Limburg. Uh, ja. um, hebt u eigenlijk al een list verzonnen? Hoe denkt uh, het CDA tijd te keren? Nou, allereerst uh, door dicht bij jezelf te blijven. En uh, ik kan u vertellen, het CDA in Limburg heeft een, een nieuwe, jonge lijsttrekker... Martijn van Helvoort, met een club van 100 goede kandidaten... die ook hun sporen verdiend hebben. Uh, die ook hebben laten zien dat ze midden in die samenleving staan. Maar wat is staan. dicht bij jezelf blijven? Sorry hoor. Nou, dicht bij jezelf blijven is niet omdat, je, omdat het wat tegen zit. Omdat misschien mensen uh, op dat moment uh, dat je even wat minder populair bent... om dan maar te roepen van we gaan even een ander verhaaltje vertellen. Zo zitten wij niet aan elkaar. We moeten natuurlijk luisteren naar wat in de samenleving uh, gebeurt. Maar politici horen niet alleen te luisteren, die moeten ook leiden. Die moeten ook richting aangeven. En de kiezer bepaalt in de democratie, gelukkig, dat is een heel groot goed, waar hij uiteindelijk zijn keuze uh, op laat vallen. Uh, en uh, je moet als partij niet, zeg maar, als gevolg van die peilingen allerlei rare dingen gaan doen. Dat is het laatste wat we moeten willen. En uh, die onrust is er ook uh, gelukkig niet. Maar ik kan wel zeggen, ik heb wel eens mooiere en leukere momenten gehad dan, uh, dan de, de afgelopen periode. Maar uh, dat, dat zorgt in ieder geval voor dat we er vol tegenaan gaan en dat we tot de laatste dag uh, proberen om, om mensen te overtuigen van het feit dat de stem op het CDA een goede ja, gelooft u dat, Jan Mededorp, die onrust er niet is? Die onrust is binnen het CDA, die is te gigantisch. In het Overijssel, waar ze nog steeds hopen dat het CDA de grootste blijft... daar is de leidstrekker, ou, oud-collega van uh, meneer Knops... Uh, uh, die is ook toch wel behoorlijk in paniek... want uh, die roept nu de meest wilde dingen, Theorie wat ik overigens een zeer capabele uh, politicus vind... een hele aardige gedeputeerde, dus geen misstand daarover... Hij, alles wat in de afgelopen jaren goed is gegaan, uh, dat claimt hij nu ongeveer... tot woede van de PvdA en de VVD en de andere partijen... die zeggen, ja, als we zo gaan beginnen, dan lussen ik er nog wel op elkaar. Bovendien is hij zo optimistisch als de hel. Dat zullen ze in de bijen in Limburg ook wel zijn. Dus op het moment dat het over maximale <lacht> snelheid gaat... Nou, dan, dan, dan zijn ze toch vrij flexibel denk ik, van het CDA, hoor, om de stemmen te winnen. Nou goed, over een week is het zover. Dan zijn de verkiezingen en dan weten we meer. Dank Raymond Klops van het CDA en Jan Medendorp van RTV Oost. Graag gedaan. Graag gedaan. Susanna, the bullies. Good evening, George Orwell. Uh, perhaps we should start with you telling us a little about yourself. I like um, English cookery, English beer, French red wine, Spanish white wine, Indian tea, strong tobacco, coal fire, candlelight and comfortable chairs. Go on. I, I dislike big towns, noise, the motor car, the radio, tinned food and central heating. <laughs> Ja, u hoorde de Engelse schrijver George Orwell zichzelf typeren. Orwell de auteur van de klassiekers als Animal Farm en 1984. Een satire op en een toekomstbeeld van de totalitaire staat... geïnspireerd door de Sovjet-Unie. In het land is Orwell overigens nooit geweest... maar in de rest van zijn werk speelt de omgeving waarin hij leefde... een grote rol, blijkt uit het boek Het Spoor van Orwell. En hierin beschrijft Marco Danen de tocht langs de vele plaatsen... waar Orwell verbleef in een poging te ervaren wat de schrijver ervoer... En in de hoop ook om zo meer inzicht te krijgen in diens karakter en werk. En Marco Daanen is aan de lijn. Meneer Daanen. Goedenavond, Dr. Lack. Ja, telefonisch, hè? want gestrand ja, met de trein. Ja, Ik een anders. kleine correctie. Het was niet Orwell zelf die we daar hoorden. Want zijn stem is nooit opgenomen, althans niet overgeleverd. Het is een fragment uit een dramatische documentaire uit 2003. Oké, okay, nou hier wordt gezegd dat het wel Orwell is, maar ik ga er niet over in discussie. Niet met de redactie en niet met u. Um, ja, waarom hebt u die aanpak gekozen? Uh, waar kwam het vermoeden vandaan dat u meer inzicht zou krijgen in de schrijver door alle plekken te bezoeken uh, waar hij geweest was in zijn leven? Het is natuurlijk een beetje romantisch. Uh, proberen om iets te vinden wat er misschien wel helemaal niet meer is. Maar ik wilde ook proberen uh, te ervaren wat er van Orwell overgebleven is in deze tijd. Wat, uh, wat het ons nog kan zeggen. Ik wilde kijken of, uh, of hij op die plaatsen nog op een bepaalde manier terug te vinden is. Niet alleen in de vorm van plakketten, maar ook of er nog... ...is van de omgeving te zien was waar hij door geïnspireerd eh, raakte. Yeah. dat is natuurlijk op de ene plaats heel anders dan op de andere plaats. Ja, ja want de plaatsen die Orlo bezocht waren natuurlijk heel divers. Hè? Van het noorden van Engeland tot Burma, van de krochten van Londen tot de Spaanse burgeroorlog. Ja. Um, um, is er een overeenkomst tussen die plaatsen? Er zijn een paar overeenkomsten. In de eerste plaats, denk ik, zijn nieuwsgierigheid. Hij uh, liep nergens voor weg. Hij, uh, hij heeft de krochten van Londen opgezocht en daar de zwerver gespeeld. Hij heeft de Spaanse burgeroorlog opgezocht. Hij is in mijngangen geweest in Noord-Engeland. Aan de andere kant zie je een veel plaatsen, zie je zijn voorliefden terug voor het platteland. Orwell was een, een echte Engelsman, een echte plattelander. En uh, dat is misschien een je tegenstrijdig met elkaar, dat hij uh, ook die smoeselige plaatsen opzocht. Maar dat tekent een man wel. Hij was paradoxaal, uh, hij had heel veel uh, eigenschappen, heel veel kanten uh, aan, aan zijn persoonlijkheid... En is hier weer in zijn persoonlijkheid, in zijn werk. Um, en uh, die, die tegenstellingen die maken het ook zo mooi, denk ik. Ja, ja. En, en waar lukte u het het best om u voor te stellen hoe Orwell de omgeving bekeek? Um, op de, een van de laatste plaatsen waar hij gewoond heeft. Op het eiland Jura voor de Schotse westkust. Mm -hmm. Dat is namelijk compleet onveranderd vergeleken met de tijd waarin hij daar verbleven heeft. Dat is op een uh, de noordoostpunt van het eiland geweest... Daar heeft hij heeft een boerenhuis gehuurd om daar 1984 te schrijven, zijn magnum opus. Ja. En als je daar nu komt, het is nog compleet onveranderd vergeleken met toen. Het is heel afgelegen ook, dus er wordt ook heel weinig gedaan aan, aan uitbreidingen, aan infrastructuur. Het is nog helemaal identiek als toen. Uh, en je kunt daar ja, eigenlijk zien en, en, en voelen en horen vooral ook... Wat hij moet hebben gezien en gehoord. Ja, ja. ja u, u zei net al Dat in al. Ja, hij leeft hij ook als zwerver in Londen en Parijs. Ja. Hij heeft het over stinkende holen, bedden vol ongedierte, hoofdkussens van hout. Uh, uh, plakken waar het wemelt van kakkerlakken, plekken waar het wemeld van kakkerlakken en kevers. Ja. Um, um, was u ook naar die kakkerlakken en kevers op zoek, of, of was het toch iets anders wat u zocht? <laughs> Uh, in Wezen natuurlijk wel een beetje. Ik ben wel op zoek geweest naar uh, plaatsen waar hij gelogeerd zou kunnen hebben als, uh, als zwerver. Uh, Heel boel ervan zijn verdwenen. Uh, hij heeft ook maar een paar geboekstaas, met name toenaam. Uh, het gaat te ver om overal binnen te komen. Het ging mij dan vooral om uh, de, de sfeer van de omgeving te ervaren. En, en te kijken wat er nog, nog van resteert. En juist van die plekken waar die kakkelijken rondliepen zijn er maar heel weinig overgebleven. Dus je moet altijd heel erg reëel zijn als je zo'n reis in het spoor maakt. Zeker als het zo lang uh, na dato is. Dan weet je gewoon dat er heel veel plekken niet meer zijn. Dan ja. moet je ook een bepaald voorstellingsvermogen hebben. En ik wilde ook een reis maken door het urven van George Orwell. Ja, dus, precies. dus ik heb niet alleen uh, de, de plaatsen fysiek bezocht... maar ook via hem, via zijn werk en zijn taal. Maar goed, u wilde hem ook beter leren kennen. Um, uh, bent u meer te weten gekomen over Orwell dankzij uw zoektocht? We weten al heel veel ja. over Orwell. Ik, ik heb niet de illusie daar nu heel veel aan uh, te kunnen bijdragen. Wat ik wel heb geleerd uh, is dat Orwell, zoals vaak beweerd wordt, geen uh, romanticus was. Dat hij realist was, die nieuwsgierig was, kritisch was, om zich heen keek. Dat hij uh, een negatief beeld had van, van staatsvormen, van dictaturen. Dat hij in, in mijn ogen ook juist een positief beeld had van, van de natuur en van het individu. Ja. Die dacht graag ook uh, de lof van zong. En ik denk dat het uh, te, te ver gaat om te zeggen, zoals vaak wordt beweerd dat Orwell een romanticus was. Die naast de werkelijkheid leefde, die uh, idealen naast deze, die, die niet konden worden gerealiseerd. Ik denk dat hij uh, veel meer noten op zijn zang had dan veel mensen denken. Ja, nou kennen de meeste mensen, uh, voornamelijk Animal Farm en Natje Eti Zou Orwell zonder al die reizen ook die twee boeken hebben kunnen schrijven, denkt u? Nee, absoluut nee? niet. Absoluut niet. Hij is uh, gevormd. In die klochten van, uh, van Londen eerst als zwerverleefde leren kijken naar de zelfkant. Dat heeft hij allemaal meegenomen naar boeken als 1984. Later is hij naar Noord-Engeland gegaan om met de mijnbouwers uh, samen te, uh, te leven en, en hun, hun manier van werken en leven te bekijken. Mm -hmm. Dat heeft hij als socialist gevormd. Yeah. En daarna de Spaanse burgeroorlog, daar leerde hij de andere Marxisten kennen, de Stalinisten. Okay. Ja. Dat zijn allemaal dingen die hem gevormd hebben, die hij meegenomen heeft in die andere boeken. Nou, duidelijk. Uw boek verschijnt morgen. Um, Marco Dana, hartelijk dank voor dat u toch nog even aan de lijn uh, kon komen. Ik word in dank u wel. Oké. Okay. Nou, dit was het uh, oog. Um, na ons kunt u luisteren naar Casa Luna, uh, gepresenteerd door Mieke van der Wij, En dan heeft zij uh, de hoogleraar Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit Ruward Ganzenvoort te gast. En morgen zit hier Max van Wezel. Goedenacht. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen?